ja de vliegerswam dat is uh, de, gewoon de enige paddenstoel die uh, jij en ik en die waarschijnlijk ook de luisteraars eigenlijk kennen um, misschien gaat iedereen nu op zijn achterste poot staan want vandaag de dag zijn er toch mensen die kennen inderdaad ook de oesterzwam um, de champignon zonder dat ze daar waarschijnlijk de officiële naam uh, van kennen um, nou, wat wordt er nog meer verkocht? Uh, de horen is overvloed wordt soms, soms verkocht. En de Cantarel. Zo, dus zo kom je op een stuk of vijf, zes die we, die we kennen. Maar eigenlijk kent iedereen er maar eentje. En zeker tien jaar geleden was dat zo. Want die nieuwste soorten... De oesterzwam is echt nieuw. En de champignon zoals we die nu eten... en in de hoeveelheid waarin we die nu eten... is ook vrij nieuw. Laat ik zeggen... Om veilig te zijn dat rond 1900 niemand hier in Nederland uh, veel meer wist dan uh, de vliegerswam en misschien sommige mensen in het oosten van het land de kantarel. Um, je hoeft ook maar een boek over paddenstoelen te pakken om te zien dat we er eigenlijk maar eentje kennen want die vliegerswam staat altijd voorop Gids, een spectrum natuurgids, staat die pontificaal voorop, een, uh, nog een natuurgidsje, vliegzwam voorop. En uh, het mooie boek, uh, de paddenstoelen van uh, dokter Jacques P. Thijs, een oud boek uit 19, weet ik veel, s, ik geloof niet, deze had er een datum in, ja, 29, vliegzwam uh, voorop. Um, sprookjesboeken, idem dito. Kijk in een uh, boek van Rien Poortvliet over de kabouter. En je zult zien dat als hij een paddenstoel tekent. het in acht van de tien gevallen een vliegerswam is. En ik geloof ook dat. Uh, nee, Pichelmee woonde in een theekan. Uh, Kabouter-Pichelmee. Ja, volgens mij woonde hij in de theekan. Maar. Als je in het pigel verhalen, uh, een beetje bladerde en je kwam een paddenstoel tegen, dan was dat geheid de uh, vliegenzwam. Dus laat ik het uh, gewoon voor alles, alle duidelijkheid maar ophouden dat het de enige paddenstoel is die wij kennen. Dat is natuurlijk heel raar, want in Nederland alleen al komen denk ik vijf, zeshonderd soorten paddenstoelen in de natuur voor... En van die vijf, zeshonderd soorten zijn er misschien wel 100 zelfs smakelijk. Uh, dan zijn er vier uh, tot 500 die zijn eetbaar maar niet smakelijk. En er zijn er misschien vijf die echt oneetbaar zijn. Dus waar je naar ziek van wordt. En er is er misschien maar één waar je dood aan gaat. Dat is overigens wel een uh, familie. Uh, dat is overigens wel familie van de vliegerzwam. Dus daar kan het niet aan liggen. Dat ze er niet zouden zijn, dat, dat is het niet. Nou is die vliegerzwam natuurlijk wel ontzettend mooi. Die, ze heeft een prachtige rode hoed. Een prachtige witte steel. Een bol onderaan die steel. Een mooie ring om die steel. En uh, je kunt hem ook heel veel zien. En je zult dan ook zien dat hij heel verschillende stadia doorloopt. Als hij heel jong is, is het gewoon een soort wit ei. Dat komt, het kopje van het ei komt dan boven de grond. Dan groeit hij in een paar uur, groeit de steel omhoog. Dan scheurt het vlies om het ei. Dan... Wappert, waait de hoed langzaamaan een beetje uit. Groeit ook wat uit. Dan scheurt het witte vlies op de hoed. En dat vormt uh, de witte stippen. En als het nou bijvoorbeeld een beetje regent. Dan heb je grote kans dat de witte stippen er ook nog afspoelen En dan wordt het een prachtige, hele rode paddenstoel. Maar je hebt ook vormen die een beetje in hun groei blijven steken. En dan heb je een soort uh, mooi kopje. Wat voornamelijk wit is, maar waar, waar nog maar een klein beetje rood doorheen komt. Doordat die hoed nog niet is, uh, is uitgegroeid. Dus het is inderdaad wel een paddenstoel die echt, uh, uh, echt heel mooi is, als je hem ziet staan. Hij heeft nog uh, iets heel bijzonders. Dat is namelijk dat hij altijd te vinden is. Nee, is, is, zeg ik fout. Hij is op allerlei mogelijke plekken te vinden, maar heel vaak staat hij dicht in de buurt van Bergen. Nou, berken zijn natuurlijk ook weer hele mooie bomen. Witte stam, zwarte stukjes er doorheen van die mooie schilfertjes. En, uh, nou, het is inderdaad een genot als je een partij van die vliegenzwammen onder aan de voet van zo'n uh, berk uh, ziet staan. Ja, is, is echt heel mooi. Um, nou, dat van die berken, daar kan ik misschien even iets over vertellen. Paddenstoelen die... Uh, dat zijn vruchtlichamen van hele kleine organismen in de grond. Uh, die organismen in de grond zijn eigenlijk gewoon schimmels. Die schimmels vormen in de grond draden. En onder gunstige omstandigheden komen uit die draden de paddenstoelen. Dat is eigenlijk, eigenlijk een heel merkwaardig uh, proces... Want die dingetjes, die schimmels in de grond, dat zijn vrij kleine organismen. Als je bijvoorbeeld gaat graven in een grond waar paddenstoelen zouden kunnen komen, dan zie je dat alleen maar als een soort witte, uh, spinrachachtige uh, draadjes. En het is heel moeilijk voorstelbaar dat daar dan ineens zo'n hele paddenstoel uit zou komen. Maar zo is het wel. En het geval van de vliegenzwam wil dat de schimmel waar die uitkomt... Uh, een ...relatie heeft met de haarworteltjes van de wortels van de berk. Ja, wat, wat daar precies gebeurt weet ik niet... ...maar het heeft iets te maken met dat die schimmel dan stoffen produceert... ...die gunstig zijn voor de groei van uh, de berk en omgekeerd. En die wisselen ze ook uit. Dus uh, vandaar dat uh, die vliegerswam heel vaak aan de voet van uh, berken is te vinden. Nou, behalve dat het de enige paddenstoel is die wij kennen, is de Vliegenswam ook eigenlijk... Uh, de... Nee, moet ik ook weer anders zeggen. De Vliegenswam is ook de eerste paddenstoel die wetenschappelijk onderzocht is. Dat is uh, begonnen in uh, het begin van de 19e eeuw. Uh, de eerste... Artikeltjes erover zijn van 1811, 1813, zo. Dus dat is nu 180 jaar 170 jaar geleden. En, um, ja, kijk, waar het, waar het toen om ging, was toch van, jongens, als jullie nou paddenstoelen gaan plukken, zorg dan dat je uh, alleen de eetbaren uh, ook werkelijk uh, serveert en de anderen laat liggen. En... Um, nou, in, in dat soort verhalen kwam dan die vliegenswam als eerste naar voren. En toen werd ook als eerste gezegd van, bij die vliegenswam, daar zit gif in. Daar waren ze toen van overtuigd. En dat zit in de rode hoed. Als je nou die, het, het velletje, het rode velletje van de hoed aftrekt, dan kun je de rest kun je, kun je eten. Uh, dus de giftige stoffen zouden echt in het rode geconcentreerd zijn geweest. Nou. Op dat moment werd dat soort onderzoek werd eigenlijk gedaan door drogisten. Zo, zo moet je het je voorstellen. De plaatselijke drogist met de plaatselijke uh, dokter. En je moet je dan niet voorstellen dat die dokter heel veel wist hoor. Toen de tijd, zo'n dokter, dat was ook maar iemand die van alles en nog wat uh, gewoon maar een beetje probeerde. Want uh, veel medicijnen waren er nog niet. Ik bedoel, de hele scheikunde en ze worden allemaal van veel later. Maar dit soort dingetjes probeerden ze dan wel. En uh, ze vonden... Ze zijn daar toen 50, 60 jaar lang een beetje mee doorgegaan. In diezelfde 50, 60 jaar uh, veranderden de, de mensen die het onderzoek deden wel van karakter. Het verschoof namelijk van de plaatselijke drogist en de arts naar uh, de universiteit. En het eerste grote onderzoek naar de gifstoffen in de vliegenzwam. Is uh, gedaan aan de universiteit van bedoeling, uh, uh, nou ben ik eventjes, uh, ik weet het alweer. Dorpat, de Universiteit van Dorpat. <tieden> In ieder geval die mensen. ...in uh, nu zo'n 100 jaar geleden vonden dat er in de vliegenzwam een gifstof zat die heette muscarine. En wat merkte ze van dat muscarine? Dat als je dat aan een kikkerhart wat uit een kikker was gehaald... ...maar uh, nog in het water zat en nog klopte, want dat klopt nog. Hè? Een kikkerhart als je dat gewoon lossnijdt en je doet het in water, dan klopt het nog. Als je daar nou wat vliegerswam extract aan toevoegde... ...dan stond dat stond stil. Nou, dat was natuurlijk dat was een fantastische ontdekking. Er zat echt een enorm gif in. Nou, ik zal een lang verhaal... ...waar ik nu toch al mee bezig ben... ...maar even kort maken. Ze hebben er 90 jaar over gedaan... ...om te ontdekken... ...hoe dat gif in elkaar stak... ...en wat de scheikundige structuur was. Dat is een hele lange tijd... Ze hadden met ontzettend veel tegenslagen in dat onderzoek te kampen. En um, ja, dat is heel moeilijk uit te leggen waarom dat zo is. In ieder geval werd het in dezelfde tijd dat ze ontdekten hoe die gifstof eruit zag, werd het duidelijk dat die gifstof er eigenlijk bijna niet in zat. Het zit in de vliegenzwam in een percentage van 0,0003%. Wat betekent dat als je een uh, dat is, even snel rekenen, iets van 3 maal 10 uh, tot de zesde? 10 tot de min 6, 3 miljoenste. Nou ja, dat betekent als je een kilo hebt. Dan betekent dat dat daar 3 milligram in zit. En nou, dat kan van geen meter verklaren waarom, uh, die zich, uh, waar, waarom die vliegenzwam dodelijk zou zijn. Die is het dus ook gewoon niet. Die vliegenzwam is dus gewoon niet dodelijk. Dus dat was eigenlijk een hele dramatische ontdekking. Ze hadden dan eindelijk na 100 jaar de gifstof en ontdekten tegelijkertijd dat die niet verantwoordelijk kon zijn voor de werking van de vliegenzwam. Zij dachten namelijk steeds dat die vliegerswam dodelijk was. Dat is dus helemaal niet zo. Nou, toen ontdekten ze to, wat ze toen gedaan hebben. Ik vind dat scheikundig dus ook wel weer heel leuk. Kijk, als je nou zo'n vliegerswam hebt en je moet er zo'n giststof uithalen, um, dan ga je dat doen met extractie. Dat is net zoiets als koffie zetten. Kijk, wij willen uit de koffie hoeven we niet de boom, maar we willen wel de cafeïne. Dus doe je de water. Doe je er langs en dan trekt de cafeïne eruit bij uh, paddenstoelen kun je dan bijvoorbeeld alcohol toevoegen die trekken er dan bepaalde stoffen uit en dan gooi je die paddenstoel gooi je weg en dan hoop je maar dat die gifstof in dat alcohol zit maar goed in dat alcohol zitten dan nog allerlei andere stoffen die moet je dan ook nog van elkaar scheiden en uiteindelijk hou je dus een klein beetje gifstof over die gifstof was er dus niet, wat ze toen hebben gedaan is dat wat ze normaal gesproken altijd weggooiden dat hebben ze nu bewaard en dat hebben ze naar een heel groot industrieel laboratorium gestuurd... en gezegd van, ga nu eens naar wat daar allemaal in zit. En toen ontdekten ze al heel gauw dat daar stoffen in zaten... die het centrale zenuwstelsel uh, beïnvloeden. En het, dat klinkt heel ingewikkeld, maar het betekent dat ze werken op je hersenen... dat ze een psychotrope werking hebben. Dat ze, als ik het even mag zeggen, in termen die iedereen kent, hallucinogeen uh, zijn... En toen ze dat hadden was ook de structuur van die stof uh, heel gauw uh, opgehelderd. Ik denk dat de vliegenzwam de eerste palestol is geweest die chemisch is onderzocht. En uiteindelijk tot op heden de enige is die echt heel goed is onderzocht. Eén uitzondering, zijn broertje de groene knolammoniet is ook heel goed onderzocht. En dat is echt heel Begrijpelijk, want dat is een paddenstoel, daar hoef je er maar een halve van te eten en dan is de dood vrijwel onafwendbaar. En die paddenstoel die groeit ook gewoon bij ons.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 hoe komt dat nou, dat uh, die vliegenzwam die enige paddenstoel is die we kennen, zonder hem eigenlijk echt uh, goed te kennen, want we menen dat hij dodelijk is en dat is, dat is hij dus niet. Um, die paddenstoel moet dus in ons hoofd gewoon heel diep zitten. Die, die moet daar bijna ingegroeid zijn, in verkankerd zijn. Ehm... Uh, um, dat kan niet missen. Nou is er een uh, man geweest, een meneer die heet Wasson, en dat was een Amerikaanse bankier, die daar heel erg over heeft nagedacht. Het is misschien wel leuk om even te vertellen hoe hij erop kwam, want dat is ook uh, heel typerend. Hij uh, was getrouwd met een Russin, een dochter van een familie die in 1917 uit Rusland uh, was gevlucht en in Amerika terecht was gekomen. ...en uh, zij merkte dat ze zo verschillend op paddenstoelen reageerden... ...zij kende alle namen van paddenstoelen die ze tegenkwamen... ...en, en wou ze allemaal plukken voor het eten... ...en hij als uh, angelsaks, als Amerikaan, was er doodsbang van. En uh, ja, uh, ik, dat moet een raar stel geweest... ...want wat ze hebben toen besloten om eigenlijk hun leven... ...althans al hun vrije tijd... Aan, ...aan de studie van, van, van paddenstoelen... ...en juist dat verschil tussen die twee te, te, te, te weiden. Toen uh, kwamen ze er al ras achter... ...dat uh, die vliegenzwam, waar we het zo net over hadden... Uh, ...vermoedelijk een grote rol heeft gespeeld... ...in het uh, verre Siberië. Zij kwamen daar uh, achter doordat ze ja, de, eigenlijk op allerlei manieren... ...ze begonnen een beetje uh, uh, oude ant antropologische geschriften te lezen... ...en, en vonden toen van, hé, hey, die vliegerswam... Uh, ...de reizigers die daar geweest zijn in dat verre Siberië... ...die hebben gewoon gezien dat mensen die vliegenzwam aten... Maar ze kwamen er ook achter door, uh, door van allerlei verschillende talen uh, een soort stamboom te maken. En uh, die stamboom, uh, die dan met paddenstoelen en dronkenschap enzovoort te maken had, wees dan uiteindelijk ook naar het gebied achter de Oeral. Dus ook naar dat gebied waar die reizigers dat vliegenzwamgebruik uh, hadden gezien. Nou, hoe moeten we dat ons voorstellen? Daar in het Verenigde Siberië is het, het, is, het is ontzettend koud. Uh, de ja, de volkeren die daar leven, stel ik me in ieder geval uh, enigszins voor als iets in de buurt van Eskimo's, Lappen. Uh, de, mensen die uh, ontzettend simpel leven, een, wat... ...vaak bijvoorbeeld huizen een beetje in de grond gaven, ...want dat is dan nog het, het warmste. Daar maken ze dan iets, iets tentachtigs uh, overheen. Um, waarschijnlijk leven ze in hele kleine groepen. Misschien, ik denk niet eens dat ze echt heel veel trokken... ...maar misschien zijn het ook wel min of meer nomadeachtige culturen. Um, nou, binnen die gemeenschappen daar... Um, had je altijd een soort medicijnmannen, shamanen. En uh, de wassons, de mensen waar ik het net over had, die dat allemaal ontzocht hebben... zeggen dus dat die sh shamanen vermoedelijk voornamelijk de, vlie de vliegerswam aten. En dat ze die aten om uh, in een soort trance uh, te raken. Die, uh, die trance zou uit bestaan dat... Uh, ze drie, vier, vijf uur lang hyperactief zouden zijn, ontzettend dansen, uh, uh, soms heel veel praten uh, en dan ineens omvallen. Dan vallen ze ineens om in een bijna coma achtige uh, toestand. Zo ziet dat er van buiten af. Als ik goed ben ingelicht als ik het goed heb begrepen, dan was dat eigenlijk voor de gemeenschap het belangrijkste moment, want dan uh, kon die shamaan uittreden. Die had dan de indruk dat hij zijn lichaam achterliet en ja, zeg maar, over het dorp begon uh, te vliegen of naar plekken. Uh, kon komen die op dat moment... van belang waren voor het dorp... en daar even polshoogte kon gaan nemen. In ieder geval in die tijd kon die shamaan... van alles meemaken... wat... Uh, belangrijk kon zijn voor het dorp. En... Uh, nou als hij dan zijn roes... laat ik het zo maar zeggen... ...had uitgeslapen... ...de comatische toestand uh, over was... ...dan kon hij gewoon vertellen wat hij had gezien... ...en uit wat hij vertelde... ...werd lering getrokken... ...of ja, wat ze... ...ik zou het dus dolgraag een keertje meemaken... ...en een keertje echt zien... ...maar... Um, ...dat zit er helaas niet in, want... Uh, ...die volkeren zijn... Uh, ja, ...net als de Amerikaanse Indianen... ...en ook wel de Eskimo's in het noorden van Canada... ...die zijn gewoon... Uh, op weg te verdwijnen zoals ze al niet uh, verdwenen zijn. Ze vergeten hun talen, ze vergeten hun uh, gewoontes. En uh, ze zijn dronken. Daar komt het uh, op neer, nu. Denk ik. Maar uh, nog even terug naar dan het rituele gebruik zoals die uh, was ons uh, dat voorstelde. Ze hebben ook allerlei hele uh, bijzondere. Uh, Trekken gezien. Ze hebben bijvoorbeeld, ze hebben een hele leuke anekdote, schijnreizigers te zijn geweest die hebben gezien dat als dan de shaman even ging pissen tijdens, een, tijdens een, het gebruik van de vliegenswam, dat ze dan in een bosje gingen zitten met een soort mok om dan zijn urine op te vangen en dat ze dan die urine dronken. En de rei, die reizigers begrepen dat niet zo goed. Maar nu is heel duidelijk dat die hallucinerende stoffen. of ja die stoffen die, die hallucinogene werking hebben, dat die in de urine terechtkomen. Um, grappig is ook het verhaal dat uh, men soms de urine van rendieren, die daar ook in grote getalen voorkomen, ook uh, opving. Rendieren schijnen ontzettend graag vliegenzwammen te eten. Die schijnen dus ook heel graag... Uh, uh, ja, die ervaring in een... Uh, op een centraal zenuwstelsel mee te maken. Nou ja, je bak je onder hun uh, uh, straal. en Je werd zelf ook uh, high, om het maar in de moderne uh, termen te zeggen. Nou, ik kan er natuurlijk... Uh, uh, nu zo dit soort anekdotes uh, over vertellen maar de, de kans volgens de wasons althans is heel groot dat juist dit soort gebruik bij dat soort volkeren er de reden van is dat wij hier in Nederland op dit moment van de paddenstoelen eigenlijk alleen maar de vliegenzwamp kennen en uh, dat, uh, ja. dat, dat, is, dat, dat blijft natuurlijk iets moeilijks. Um, het, reizigers hebben bijvoorbeeld ook best gezien... dat shamanen dit soort gedrag als wat ik net beschreef vertonen... zonder dat ze de vliegenzwam hebben gegeten. Nou, de wassels zeggen dan... ja, dat kan wel waar wezen... maar dan is dat gewoon nog een herinnering... ...of een soort, soort, soort, soort, soort stilzwijgende overlevering... ...van de tijd dat de vliegerswam werd gebruikt... ...om die shamanen in een uh, uh, trans uh, te brengen. Nou ja, hoe dat uh, ook uh, precies uh, in elkaar zit... Uh, ...het verhaal van de Wassels is heel leuk... ...en ik denk dat, uh, dat ze mogelijk... In de, ...in de buurt uh, zitten. Het gekke is dat als je, als je er inderdaad op gaat letten... ...op, uh, op dingen rond paddenstoelen... ...dan kom je, ja, dan kom je op, op hele, hele merkwaardige dingen. Ik, zeg, ik heb heel wat boekjes bij elkaar gezocht. Je, je merkt... Uh, ...ik heb hier bijvoorbeeld staan... ...dat uh, Nicolaas Witsen... ...en dat is een ...de Nicolaas Witse, waar de Nicolaas Witse kade hier in Amsterdam naar genoemd is... ...hij was burgemeester in, uh, in Amsterdam in de 17e eeuw... ...dat Nicolaas Witse in uh, Moskou en uh, Petersburg is geweest... ...dat hij daar um, kennelijk heeft gehoord van die volken aan de andere kant van de Oeral... Dan, dan ...dat is veel verder hoor dan Moskou en Petersburg... ...maar kennelijk heeft hij daar gewoon van gehoord... En um, daar heeft hij over geschreven. En daar heeft hij ook tekeningetjes van gemaakt. Van hoe het er dan ongeveer, uh, hoe het er dan ongeveer uitzag. En ik heb hier zo'n uh, zo tekeningetje. En dan staan daar toch heel veel details op. Uh, die wel passen in dat plaatje wat de Wassons ons geven. Je ziet inderdaad. er staat eronder. Een shamaan of de duivelpriester. En je ziet dat hij... ...in een soort tentenkamp zit. Je ziet dat hij gekleed is in een huid die vermoedelijk een soort rendierhuid is. In ieder geval heeft hij een rendierengewei uh, op. Verder heeft hij in zijn hand een uh, drumstok en een drum. En ik vertelde van die hele actieve periode, uh, als je die vliegenzwam gebruikt... Je wilt dan ook, he, schijnt het, heel vaak gewoon dat lawaai maken en, en, en, en met dingen gooien. En, nou, dat gebruik van zo'n zo drum om, om, om dat dansen ook te begeleiden en zo, ja, dat zou dus inderdaad ook toch met die vliegerswand te maken kunnen hebben. Ik heb het plaatje nog niet zo goed bekeken of die vliegerswand er ook op staat, maar ik geloof dat dat uh, niet het uh, geval is. Maar goed, dit soort details vind je alom. Heel leuk is ook om in dit verband te lezen, weer het boek van, uh, van uh, het verkadealbum van uh, dokter Jacques P. Thijssen, die zegt over de vliegenzwam. De vliegenzwam is niet vergiftig, maar erger. De beroemde Duitse paddenstoelenkender Michael heeft het rode velletje eraf getrokken en daarna de paddenstoel gegeten. Hij ondervond geen slechte gevolgen, maar kon de spijs toch niet roemen. Merkwaardige wijze hebben Siberische volkstammen, daar zijn ze weer, ontdekt dat het vel van de vliegerswam bedwelmende eigenschappen heeft. En die stakkers gaan zich daaraan, gaan zich daaraan dan te buiten. Hoewel de gevolgen nog veel en veel erger zijn dan die van het misbruik van opium, hashis en hoe al die ellendige bedenksels meer mogen heten. Um, dus ja, het is dus vrij bekend dat die. die, die paddenstoel daar gebruikt is en dat exact die daar gebruikt is en de wassons hebben in een serie boeken aangegeven hoe het wellicht mogelijk is geweest dat die cultus daar ons in pakweg zes tot achtduizend jaar heeft bereikt in de vorm van ja een oertype paddenstoel in ons hoofd Diezelfde vliegerswam, alleen wij reageerden volstrekt averechts op in vergelijking met de Siberische volken, die hielden er dus van en wij zijn er doodsbang van. Ik vind het heel moeilijk om een voorstelling te maken van hoe dat leven is in Siberië. Af en toe hoor ik wat over uh, Eskimo's. En ik stel me voor dat Eskimo's lijken op die volkeren in Siberië. En uh, ik heb ook van die Eskimo's bijvoorbeeld die drums gezien. Dat trommelen. Wat eventueel mogelijk is. Uh, als uh, die Siberiërs. Uh, die paddenstoelen hebben gegeten. En wat je nu kunt horen. Dat is keelzang. En dat is een soort uh, zang vanuit de buik en de ademhalingswegen van twee Eskimo-vrouwen uit het noorden van uh, Canada. En dat is niet alleen maar zingen, ze vertellen elkaar ook een verhaal. En het gaat erom elkaar aan het lachen te maken. Het liedje is afgelopen als de een moet lachen om de ander.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 dat de boeken waarin uh, die was ons dat allemaal hebben beschreven over het gebruik van uh, de vliegerswam in uh, Siberië uh, hebben ze in eigen beheer uitgegeven in 1957 dat zijn werkelijk prachtige boeken hele grote boeken op uh, Mooi handgeschreven papier hebben ze uh, heel mooi laten drukken door uh, een Italiaan. En ook heel mooi ingebonden. Er zijn, zeggen en schrijven, 512 exemplaren van uh, verschenen. Die toen uh, enkele tientallen dollars kosten, maar die ondertussen. Uh, Iets van 3000 dollar kost Ik heb wel eens een antikade naar laten zoeken. En uh, dat is heel moeilijk om, uh, om aan te komen. In Nederland uh, bestaat één exemplaar van dat boek. Dat is ook gewoon een persoonlijke gift van Wasson aan een Nederlandse professor in Amerika. En die Nederlandse professor in Amerika heeft dat gegeven aan het Rijksabarium in uh, Leiden. Dat boek is eigenlijk niet meer dan een inventarisatie van allerlei literaire uitingen, zegswijzen, euh, liedjes enzovoort. in alle mogelijke Europese talen. En. Daar analyseren ze dat je heel duidelijk twee volkeren hebt, twee soorten volkeren hebt. Je hebt volkeren die een rijke uh, woordenschat hebben met betrekking tot paddenstoelen. Die paddenstoelen ook in gunstige zin bezingen in hun uh, literaire uitingen. En je hebt volkeren die een vrij arme uh, woordenschat hebben met betrekking tot paddenstoelen. En doorgaans ook paddenstoelen in een kwaad daglicht stellen. Uh, misschien is het in dit verband heel aardig om even wat, wat, wat, Nederlandse, uitdrukkingen, bijvoorbeeld, wat Nederlandse uitdrukkingen te noemen. Er is dus een meneer geweest, een dialectoloog, zoals dat heet, die heet Vos. En die heeft in Nederland geïnventariseerd welke woorden wij voor paddenstoel hebben en dat zijn allemaal dingen als paddenbrood, duivelsbrood, heksenbrood, wolvenbrood, spookenbrood, duivelsvlees, jodenvlees, uh, paddenkaas, kattenkaas, allemaal eigenlijk negatief en vrij beperkt eigenlijk ook duivel, uh, uh, duivelse beesten en uh, eten voor de duivel en voor die beesten. Uh, ...jodenvlees is ook nog een heel aardige... ...maar misschien moeten we het daar later eens over hebben... ...want dat heeft veel met antisemitisme te maken. Dit dan... ...wat Nederlands betreft... ...die ons hebben dat gedaan... ...voor ontzettend veel... Uh, ...talen. Um, met dat boek... ...hebben ze... Uh, ...veel opzien gebaard... ...met name in kringen van... Uh, ...taalkundigen. Zij zijn toen... Doorgegaan, want zij hadden, hebben toen nog niet allerlei verbanden gelegd die ze pas veel later durfden te leggen. Dit dus was echt een soort inventarisatie. Um, in 1967 heeft Wasson een tweede boek uh, laten verschijnen. En daarin heeft hij, legt hij uit hoe waarschijnlijk. Um, ...de relatie precies is... ...tussen ons woordgebruik... ...met betrekking tot paddenstoelen... ...en die cultus van de vliegenzwam... ...in Siberië. En hij vermoedt... ...dat, uh, dat er eigenlijk... ...twee... Uh, ...wegen zijn geweest... waarlangs uh, ...het verband uh, te trekken is... ...eentje langs het noorden en eentje langs het zuiden... ...ik denk dat ik het zo het, het simpelst uh, kan zeggen... Uh, ...langs het noorden is het gewoon een kwestie van dat het overgegeven is... ...met uh, de volkeren die van oost naar west uh, trokken. Uh, langs het zuiden zit het wat ingewikkelder in elkaar. Um, hij moet dan namelijk een aanname maken... die. ...vast erg omstreden is... ...ik heb dat nooit uh, uitgezocht... ...maar ik denk het wel... ...hij moet dan namelijk aannemen... ...dat de... ...Vedische geschriften... ...zo uit... Uh, ...2-3.000 uh, voor Christus... ...dat dat... ...formules zijn, want wij kennen ze eigenlijk alleen als, als min of meer gespraakgezongen gespraak uh, formules. Hij, hij vermoedt dat dat dus formules zijn die de vliegenzwam bezingen. Nou, hij doet dat soms, legt hij dat heel simpel uit... ...dan geeft hij een foto van een vliegenzwam in een bepaald stadium en plakt daar aan... Eén uh, zin uit uh, de Felische geschriften, die duizenden zinnen bevat. En zegt dan: van kijk, uh, zoals die paddenstoel eruit ziet, dat klopt precies met zoals die zin iets bezingt. Dus waarschijnlijk wordt de paddenstoel bezongen. Nou ja, God, behalve dat hij het natuurlijk met foto's doet, uh, doet hij dat met een heel. Uh, uitgebreid onderzoek van die Velische geschriften met de plaats van die Velische geschriften in uh, in Azië ik moet je eerlijk zeggen dat dat uh, voor mij uh, veel te ingewikkeld is ik weet heel weinig van, uh, van taalkunde en uh, ja, dat is waar hij zich uh, gewoon mee durft uh, te bemoeien overigens moet ik wel zeggen dat ...die durf waarmee hij uh, dat doet... ...wel gerespecteerd wordt door taalkundigen. Hij, uh, komt over de vloer bij, of hij kwam toen de tijd over de vloer bij de grootste taalkundige van de wereld. Hij heeft bijvoorbeeld ook een bijdrage geschreven voor uh, het Liber Amicorum... ...wat uh, voor Roman Jacobson uh, was gemaakt. En Roman Jacobson is echt een zeer gerenommeerde taalkundige... Um, maar goed, ik denk dat zijn uh, aanname gedurfd is. Dat hij zegt, die Vedische geschriften, of die Vedische rituelen, zijn rituelen rond de vliegerswam. Um, niet te min maakt hij die uh, aanname en zegt dan van, kijk, vanuit het zuiden, vanuit Azië, wij moeten eigenlijk zeggen het zuidoosten is dan ook een lijn te leggen via die Vedische geschriften Sumerië Israël het vroege jodendom Griekse cultuur en dan uiteindelijk via Italië West-Europa nou hij legt dan uit dat daar ook in die tocht van Siberië naar hier, of het, nou door het langs het noorden is of langs het zuiden, uh, verschillende reacties van naburige volkeren kunnen optreden. Hè? Dus uh, een volk trekt wat naar het oosten, ontmoet een ander volk, dat het andere volk kan beslissen van nou, we gaan met ze in zee of we gaan niet met ze in zee. Um, Vaak uh, betekent met ze in zee gaan ook het overnemen van gebruiken. Uh, niet met ze in zee gaan uh, betekent vaak in het negatieve het overnemen van gebruiken. Dat wil zeggen de gebruiken van het buurvolk enorm zwart maken. Dat soort verhalen brengt dan, uh, brengen de wassonder dan uiteindelijk toe om te zeggen... van nou, ...je hebt volken die ontzettend bang zijn geworden van paddenstoelen, zoals wij Hollanders... Uh, en je hebt volkeren uh, die er heel erg van houden hier in West-Europa. Nou, toen hij dat dan gedaan had... Uh, is hij eens gaan denken van ja, wat heb ik nou eigenlijk aangenomen? Ik heb dus aangenomen dat een ritueel gebaseerd is op het gebruik van een druk. Zo, zo kun je het zeggen. En toen heeft hij gedacht van, tref ik dat nou elders ook nog aan? En uh, hij heeft dat inderdaad aangetroffen. Hij heeft al in een vroeg stadium... Uh, ...in Mexico ontdekt... ...dat daar... ...bepaalde dorpjes waren... ...waar... ...ja, misschien zou je het ook shamanen kunnen noemen... ...maar ik denk niet dat het shamanen genoemd worden daar... ...maar waar ook weer... ...bepaalde mensen in dat dorp... ...ik geloof vaak oudere vrouwen daar... Um, ...ook weer een soort heilige paddenstoelen aten... ...en dan... ...ja, dat ook in, in vrij geheime rituelen deden... ...en dat ook weer deden om dan binnen... Dat dorp een bepaalde rol uh, te spelen. Uh, Wasson is daarbij geweest met uh, de Franse uh, Paddenstoelen deskundige uh, Roger Heim en uh, heeft dat in, uh, uitgebreid beschreven in een boek waarvan ik weet dat er één exemplaar is in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Dat is geschonken door. Uh, Professor Salemink aan de Universiteitsbibliotheek. Dat is ook weer even een heel leuk verhaal. Want die professor Salemink is een van de chemici die die verkeerde structuur, of nee, die, die goede structuur van die verkeerde stof heeft opgehelderd in 1957. Dat is dus ook weer even een omweg, maar ik ben er weer bij terug. Ehm. Um, zo dat boek over de ervaringen van Wasson en Heim in Mexico is dus in uh, de Utrechtse Universiteitsbibliotheek te zien. Dat is een, ook weer een prachtige beschrijving. Uh, hij laat uh, daarin beeldjes zien, uh, zittende figuren, het zijn dus Maya beeldjes, zittende figuren met een soort hoed. Maar die hoed is heel duidelijk een paddenstoelenhoed. En, en zo'n zittende figuur lijkt dan eigenlijk gewoon op een soort paddenstoeltje. Nou, hij moet daar dan ook weer verbanden met het gebruik van die paddenstoel in Mexico. Uh, wandkleden waarop paddenstoelen voorkomen, nou, enzovoort. Enzovoort heeft hij ook allemaal weer keurig geïnventageerd. De taal eromheen. Het is weer een prachtig boek van een enorme rijkdom. Um, heel spijtig is dat... ...de paddenstoel die hij daar ontdekt had... Uh, ...tot de psilocybe soorten behoorden. En dat is dus echt een hele lekkere hallucinogeen. De vliegenzwam... Uh, ...nou, daar moet je de drie, vier... ...nadat je ze gedroogd hebt van eten... ...maar die is ten eerste heel vies om te eten... ...en ten tweede is de werking op je, op je hoofd... ...op je hersenen is ook... Ja, die kun je niet als lekker omschrijven. Het is, het is erg opwindend, erg, je wordt een beetje koortsig, je, je, je pupillen verwijden heel erg, je wordt onrustig. Dat is met psilocybe helemaal niet zo. Met de psilocybine psychosie, schijn je uh, hele mooie visioenen te krijgen, je, je taal blijft beheerst maar heel beeldend... Uh, het is heel kleurig, uh, je blijft heel sensibel, je blijft heel goed in staat uh, tot te communiceren. Je isoleert je niet van de mensen om je heen. Als ik het goed begrepen heb. En als de beschrijvingen van Wasson kloppen. In ieder geval. Die ontdekking van Wasson heeft ertoe geleid dat in de jaren 60 er een enorme rush is geweest op die dorpen in uh, Mexico. Om die paddenstoel te gaan gebruiken. Dus allerlei hippies en aanverwante mensen zijn daarheen gegaan. Er is een enorme handel ontstaan in die uh, paddenstoelen. En die dorpen, zijn, of de structuur van die dorpen, is nu kapot. En dat heeft hij ook, ook betreurd. Ik, ik weet van, uh, van Heim bijvoorbeeld. Die heeft, daar, uh, die heeft daar ook nog zoiets. Even wat over gezegd. Even kijken of ik dat. Uh, zo gauw kan uh, vinden ja ik heb het uh, hier heeft hij staan het is in het uh, in het uh, Frans ik zal uh, het een beetje vertalen hij zegt van uh, ongelukkige wijs heeft ons bezoek aan dat uh, dorpje in uh, Mexico uh, van het dorpje echt een plek op de wereldkaart gemaakt en uh, in minder dan tien jaar was de pers, het toerisme, de reclame daar aanwezig uh, om er fantastische verhalen over te vertellen. En op dat moment, uh, en direct daarna zijn er de psychopaten, de avonturiers, uh, de ontdekkingsreizigen en de biedniks. En je, weet, je kunt niet weten wie heen gegaan om daar een soort nieuw... Uh, Mekka te maken even, even verderop zegt hij van ja, dat is heel uh, spijtig uh, maar ja, wij vonden toch dat wat we daar hadden meegemaakt zo bijzonder was dat we het op moesten schrijven op moesten schrijven we hebben het op een wetenschappelijke manier gedaan en in een wetenschappelijke kring uh, verspreid en we hadden echt gehoopt dat dat, dat uh, min of meer beschermd uh, zou blijven Goed, dat is dus helaas gebeurd, maar de wasons hadden weer een aanwijzing van hey, ritueel gebruik paddenstoel.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 na Mexico heeft was uh, om. ...nog één plek gevonden waar volgens hem een druk uh, van belang zou zijn voor uh, een ritueel. En dat is bij de Eluisische Mysterie in het oude Griekenland. Uh, hij denkt dat daar het zogenaamde moederkoren, dat is een schimmel die groeit op graan... Uh, ...een schimmel die LSD-achtige stoffen produceert... Dat dat moederkoren verantwoordelijk is geweest voor uh, uh, de, de heftigheid van die Elastic mysterie. Want dat waren heftige mysterieën. Schijnt het. Kortom, die Wasson is er dus heel duidelijk van overtuigd dat rituelen, met name rituelen die naar het uh, religieuze uh, neigen. Uh, dat die te maken hebben... dat die eigenlijk, hij zegt het ook met zoveel woorden... dat die eigenlijk altijd te maken hebben... met het gebruik van een in de natuur voorkomende druk. Uh, iemand die het helemaal niet mee eens is bijvoorbeeld... is uh, een man als Mircea Eliade. Uh, een Oost-Europees taalkundige en... en godsdienst antropoloog of hoe je het ook allemaal noemen wil uh, die denkt dat het echt spruit uit uh, de geest van de mensen uit een, uh, een soort religieus besef wat de mensen ook tot mensen uh, zou maken nou daar kun je dus ik vertel dit even om aan te geven dat je daarover kunt uh, knokken ik vind het zelf niet zo ontluisterend wat uh, Wasson uh, zegt en. Ik kan je ook wel vertellen waarom denk ik. Ten eerste denk ik dat het voor een ritueel niet zo belangrijk is. Dus voor de ervaring is het niet zo belangrijk wat de herkomst is. Voor sommige mensen kunnen hele kernachtige en mooie ervaringen hebben... ...zonder ooit enig uh, middel te gebruiken. Andere mensen hebben een middel nodig om zulke ervaringen te hebben. En dat middel is soms een hallucinogeen of, of een medicijn of wat dan ook. Soms is het gewoon een ritueel wat mensen bedenken. Denk maar aan de Satanskerk of wat dan ook. Ik denk dat het voor de ervaring niet van belang is waar die waar die herkomst van Dus sowieso sta ik daar vrij neutraal tegenover. Als mensen LSD nodig hebben om uit een bol te gaan, prima. Als mensen niemand of niks nodig hebben om uit een bol te gaan, vind ik ook prima. Maar als het nu gaat om de omgang van volkeren met uh, uh, hallucinerende middelen of uh, geestverruimende middelen uit de natuur, dan vind ik één ding, vind ik echt fascinerend en in tegendeel dus niet ontluisterend, maar juist heel boeiend. En dat is het volgende. Stel je bent een indiaan in Zuid-Amerika en uh, je leeft daar in het tropische regenwoud. In dat tropische regenwoud zijn nu nog vogelsoorten die wij niet gedetermineerd hebben, vermoeden we. In dat tropische regenwoud zijn duizenden, zo niet miljoenen insectensoorten ...die wij nog niet gedetermineerd hebben. In het tropische regenwoud zijn misschien honderden plantensoorten... ...die wij nog niet gedetermineerd hebben. De mensen toen hadden niks gedetermineerd. Ja, zeg maar niks. Die zitten in het tropische regenwoud en ze zien dat allemaal om hen heen. En wat blijkt? Ieder iedere uh, stam, ieder volk... ...heeft op zijn manier... Uh, ...iets uit dat aanbod geplukt... ...wat... Uh, ...een verdovend middel is. En dat is echt... ...dat is wonderbaarlijk... ...wat je daar allemaal ook voor verschillen aantreft. De een neemt dat plantje... ...de ander neemt zelfs een combinatie... ...van het ene plantje en het andere plantje. Uh, afzonderlijk doen die plantjes niks... ...maar de combinatie doet wel wat... ...of ze nemen een plantje en een stukje aarde... ...wat samen goed werkt. Ik vind dat eigenlijk... ...dat dat... Dat ze dat ontdekt hebben, ik kan me ook niet voorstellen hoe dat het gegaan is. Want ik kan me niet voorstellen dat Indiaanen dan alles maar even gaan proberen. En zeggen: oh, daar ga ik dood aan, dus dat moet ik niet nemen. En daar ga ik van. Hoe dat gevonden is bij al die stammen, die ene druk. Ja, dat vind ik dus heel. Dat vind ik echt heel fascinerend. Dus in ja, je kunt het van alle kanten bekijken, maar dat vind ik dus niet ontluisterend. Dat vind ik eigenlijk heel boeiend. I'm not sure.